Tien uur. Natuurlijk is die wet door omkoping tot stand. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Advocaat Gerard Spong noemt het een vreselijke beslissing van het Surinaamse parlement... om de amnestiewet goed te keuren. Volgens hem is de wet ondeugdelijk aan alle kanten. Hij druist in tegen het internationale recht en de grondwet van Suriname, zegt hij. Spong was in het verleden adviseur van de Surinaamse regering over de decembermoorden. Volgens de advocaat is de wet tot stand gekomen door omkoping. Natuurlijk is die wet door omkoping tot stand gekomen. De uh, Javaanse partij van meneer Somoharjo en van meneer Brunswijk... dat is allemaal uh, koehandel en handjeklap geweest om die achter die wet te krijgen. De advocaat vestigt zijn hoop op de krijgsraad... die de wet nog moet toetsen aan internationale verdragen. Spong zegt verder dat de Surinaamse democratie... op dit moment op een bedenkelijk laag niveau functioneert. De spoorwegvakbond VVMC opent een meldpunt voor personeel... dat zich zorgen maakt over de veiligheid tijdens Koninginnedag. Vorig jaar liep het in Eindhoven en Den Bosch flink uit de hand, zegt de bond. Dan moet je denken aan uh, vernieling in de trein. verbale zowel als fysieke agressie. Uh, er is bijvoorbeeld in Eindhoven geprobeerd uh, mensen uh, uh, voor de trein te duwen... Zijn, er is geprobeerd dat mensen te urineren. Uh, nou ja, de, de, de gekste dingen die je maar kunt bedenken. De afdeling van de VCF VVMC in Eindhoven schrijft dat ze niet leidzaam zal toekijken. als personeel onder zulke omstandigheden moet werken. En de afdeling Den Bos vindt het zelfs de hoogste tijd om zich hardop af te vragen. of de NS op Koningin de Dag haar reizigers in deze setting nog wel moet vervoeren. Juist in financieel onzekere tijden is het belang van de bestaande instituties groot. Dat zegt de Raad van State in zijn verslag over vorig jaar. Het is het eerste verslag onder verantwoordelijkheid van de nieuwe vicepresident Donner. De Raad waarschuwt voor een te makkelijke omgang met staatsrechtelijke regels en publieke omgangsvormen. De rol daarvan wordt belangrijker naarmate de maatschappelijke veranderingen sneller gaan, vindt Donner. Volgens hem moeten de politieke zeden en gewoonten pas worden herijkt als de maatschappij in rustige vaarwater is gekomen. De Raad van State heeft vorig jaar zo'n 10% van de adviezen zware kritiek geleverd op voorstellen van het kabinet. In 2009 was het nog 6,5%. De problemen met het netwerk van Vodafone zijn nog niet verholpen. De storing is niet meer zo omvangrijk als gisteren, maar Vodafone klanten kunnen nog steeds problemen hebben met bellen, sms'en en internetten. Volgens de CEO van Vodafone duurt het allemaal langer dan verwacht. We should have the balance of the voice and SMS network complete then during the course of the day and the 3G or data network Gisteren is er een noodvoorziening opgezet, maar nog niet alle masten zijn daarop aangesloten. Vodafone denkt dat het bel, sms en internetverkeer nog vandaag volledig wordt hersteld. Maar het snelle 3G-netwerk is waarschijnlijk morgen pas gerepareerd. Dan het weer nog droog, en periode met zon. Het wordt 7 tot 11 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Morgen eerst zonnig, maar in de middag bewolking gevolgd door regen en het wordt een graad of 10. ANBW-verkeersinformatie met al twee files richting Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch, daar staat tussen de knooppunten Everdingen en Oude Rijn 8 kilometer. En op de A27 komen we vanuit Almere. Rijdt er nog langzaam over drie kilometer tussen Hilpersum en Beeldhoven. Er zijn nog problemen bij de sporenwegen, want tussen Tilburg en Den Bosch rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging is een uur.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 Sven Kokkelman. Advocaat Gerard Spong onderneemt juridische stappen... nu de amnestiewet in Suriname is aangenomen. Kom maar op met die boetes, zegt de gemeente Amsterdam... tegen minister Kamp van Sociale Zaken. We blijven stageplekken aanbieden aan illegale jongeren. NS-personeel is bang voor Koninginnedag. Bulgaren in de Rotterdamse wijk Bloemhof worden uitgebuit door Turken. Maar zij, zien, eh, maar zij zitten niet bij de pakken neer. In, uh, in het begin was het gewoon zo... dat ik van straat gewoon uh, oude wasmachines oppakte en ging verkopen. En de muur van Henk. Westbroek. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. heer ja, Spong, de advocaat, gaat een klacht indienen bij, bij het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Gisteren werd in Suriname de amnestiewet aangenomen, dat kan u niet zijn ontgaan. En daardoor zijn alle daders van de decembermoorden uit 82, althans zijn nu nog verdachten, maar die gaan dan waarschijnlijk vrij uit. Volgens Spong is de wet in strijd met de grondwet van Suriname en druist die in tegen het internationaal recht. Meneer Spong, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hoopt u te bereiken met een klacht bij het Mensenrechtencomité van de VN? Ik hoop daarmee te bereiken dat Suriname, de Republiek Suriname... veroordeeld wordt eh, door dat Mensenrechtencomité. Dat is een, toch een zeer gezaghebbend orgaan. Het is een orgaan van de Verenigde Naties. En eh, zo'n veroordeling zet Suriname toch wel eh, in de hoek. Denkt u niet dat dat als zo'n rotzorg zal zijn... zolang hij zijn levertje maar kan blijven leiden daar in Paramaribo? Dat zou best kunnen dat het een rotzorg is... maar uh, we zullen toch uh, de juridische wegen en middelen moeten uitputten... en daarbij verder ook in het oog moeten houden... dat uh, A, dat ook een uitstralende werking kan hebben op de, het vervolg van dit proces... want ik vind dat het proces in Suriname door moet gaan. Dat is één. En twee is, zo'n amnestiewet is maar een tijdelijke bescherming voor Boutersen... En dat moet hij goed beseffen. En als wij dus die klacht indienen bij dat uh, mensenrechtencomité... kan dat ons in de toekomst helpen om uh, toekomstige wetgevers in Suriname... ertoe te bewegen die amnestiewet weer ongedaan te maken. Waarom is die amnestiewet maar tijdelijk uh, een voordeel voor Sudan? Elke wet is tijdelijk, omdat elke wet door een nieuwe wetgever gewijzigd kan worden en ingetrokken kan worden. En de geschiedenis heeft geleerd met name in Zuid-Amerika in landen als Argentinië, Chili, Peru, ook Brazilië dat uh, uh, ingediende en aanvaarde amnestiewetten, ja. dat die uh, door nieuwe parlementen van andere signatuur dat die gewoon ingetrokken worden ja. en uh, ongedaan worden gemaakt. Goed, dit is één ding dat u gaat doen. U hebt eerder aangekondigd ook juridische stappen te ondernemen tegen parlementariërs die hebben voor Gestemd? Gaat u dat nog doen? Nee, dat is. Uh, ik heb me daarover opnieuw beraden en dat is juridisch technisch. Uh niet mogelijk, of, of heel moeilijk mogelijk. Ze hebben in Suriname strafrechtelijke onschendbaarheid. Civielrechtelijk zouden ze wel aan te pakken zijn. Want vreemd genoeg staat in de Surinaamse grondwet. Uh, niet dat ze civielrechtelijk onschendbaar zijn. Dus dat zou nog wel kunnen. Je zouden dus ze bijvoorbeeld kunnen zeggen dat ze uh, tot een geldboete veroordeeld. of een, een geldsbedrag veroordeeld moeten worden. Maar dat is zo'n lange, omslachtige juridische weg. dat lijkt me weinig zinvol. Ja. Uh... Uh, nou heeft de Nederlandse regering uh, de ambassadeur teruggeroepen uit de Suriname. Eerder zei u dat Nederland wel wat daadkrachtiger had mogen zijn... Uh, bij uh, het, het afgeven van een signaal voordat de stemming uh, aan de orde was... daar in dat Surinaamse parlement. Um, en de minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd... dat uh, de uh, verdachten, mochten ze worden veroordeeld in Nederland... niet langer welkom zijn. Nou zegt de, de PVV in de Tweede Kamer... er moet niet alleen een reisverbod komen voor de verdachten van de decembermoorden... maar ook voor de 28 parlementsleden die door de, voor de Amnestiewet hebben gestemd. Nou, ik ben het uh, voor een keertje helemaal eens met de PVV. Dus wat u betreft komen dus die 28 parlementsleden... die voor die amnestie het wet hebben gestemd het land niet meer in? Ja, dat, zou een, dat heb ik zelf ook al uh, een paar dagen geleden bij Nieuwsuur uh, bepleit. Ja. Uh, dus Misschien dat de PVV een idee van mij heeft opgedaan, ja. maar dat is uh, uh, om het even. Op zichzelf ook al nieuws. Op ja. zichzelf ook al nieuws, ja. ja. Maar dat, Nederland moet een krachtig signaal geven en dit zou zo'n krachtig signaal kunnen zijn. Ik heb ook begrepen dat de Nederlandse ambassadeur door de minister is teruggeroepen. Ja. Uh, dat is een beetje een gebruikelijke diplomatieke geste. Ja. Waar Boutersen natuurlijk ook niet wakker van ligt. Maar kijk, nee. zo'n reisbeperking treft die mensen natuurlijk wel heel erg gevoelig. Ja, nou zeggen veel mensen uh, die iets van Suriname weten. Dat zijn trouwens ook de geluiden die je van het ene deel van de bevolking van Suriname... daar in de straten van Paramaribo hoort. Dit is het einde aan de rechtsstaat. Wat zou uh, Nederland nog meer moeten doen wat u betreft om Boutersen wel degelijk te treffen? Uh, Nederland zou naast dus deze dingen, naast, naast die reisbeperkingen, naast de terugroepen van de ambassadeur, uh, zouden ze ook uh, zeer goed moeten nagaan hoe uh, de opstelling, een, hoe de opstelling van Nederland veranderd kan worden in het kader van het Raamverdrag. Kijk, Suriname, is, uh, Suriname en Nederland zijn in dat Raamverdrag met elkaar overeengekomen dat onder andere Nederland verschillende hulpprojecten zal financieren. En als Surinamers nou toch zo eigenwijs willen zijn... dat ze hun eigen gang tegen het internationale recht willen gaan... zullen ze daar ook de prijs voor moeten betalen. En ik ben er dus een voorstander van... dat ook, in het, dat ook alle hulpprojecten in het kader van dat raamverdrag... onmiddellijk worden stopgezet. U krijgt opnieuw applaus van de PVV, denk ik. Ja, wellicht. Nou ja, uh, zo zie je maar weer dat je nog wel eens een keertje met elkaar overeenstemming kan bereiken. Juist. Goed, dus uh, concluderend, u gaat naar de uh, Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Uh, u vindt dat de Nederlandse overheid inderdaad uh, moet zorgen dat de mensen die ook voor die amnestiewet hebben gestemd in het parlement hier de grens niet meer overkomen. Uh, en u wilt uh, de, dat de ontwikkelingskraan dicht gaat, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, dat is heel goed samengevat. Gerard Spong, advocaat, ik dank u zeer. Graag gedaan. Ja. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. De gemeente Amsterdam gaat illegale jongeren een stageplek aanbieden. Een nieuws van uh, gisteren. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dreigt nu met boetes. Want dit komt in botsing met zijn beleid en met de wet. Het mag namelijk niet. Het zogenaamde stoutfonds staat desalniettemin klaar... om die boetes te gaan betalen voor de gemeente Amsterdam. Jos Verhoeven is directeur van de Start Foundation. Dat is een van de activiteiten van dat stoutfonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat u uh, boetes betalen uh, omdat mensen zich niet aan de wet houden? Nou, omdat die wet een beetje uh, vreemd in elkaar zit en er eigenlijk al een paar jaar gesproken wordt over het aanpassen van die wet en het allemaal niet gebeurt. Dus we willen toch een beetje de druk opvoeren. Ja, die boetes die zijn 8000 euro tot 12000 euro per geval. Hoeveel geld hebt u in kast? 150.000 euro. Nou ja, daar, daar kun je ook niet eindeloos mee doorgaan dan. Nee, dat klopt. 10 uh... gevallen en de kast is leeg. Wat zegt u? Um, um, iets meer dan tien gevallen en de kas is leeg. Nou, nog minder zelfs, want het is zo dat over het algemeen een boete opgelegd wordt... niet alleen aan de stagebieder, maar ook nog eens aan de school die de uh, student stuurt. Dus in die zin gaat het op dit moment zo om boetes van rond de 16.000 euro. Maar goed, die kas is uh, uh, aanvankelijk gevuld zeg maar, met dat bedrag. Maar op het moment dat we er meer van nodig hebben... dan zullen we niet schomen om er meer voor uit te trekken. Ja, maar u moet zich toch ook gewoon aan de wet houden? Als de minister zegt, er komt niks van in, ik ben hier de baas... Uh, op het gebied van wetgeving uh, voor illegale arbeid, dan hebt u toch ook naar de minister te luisteren? Ja, maar we moeten even de dingen goed uit elkaar houden. En ik, ik wil uh, niet verzanden in juridische haakloverij. maar het feit dat dit onder werk valt is eigenlijk buitengewoon vreemd. En ook strijdig met de onderwijswet. Dus in die zin gaat het hier eigenlijk helemaal niet om uh, het gegeven dat mensen illegaal arbeid aan het verrichten zijn. Maar het gaat er juist om dat ze in een leerproces zitten ja. en praktische leerervaringen opdoen. En dat ja. is een groot verschil. Maar ze krijgen een vergoeding, toch? Nee hoor. Nee hoor. In, de meeste, in de meeste gevallen krijg je niet eens een vergoeding. Ah. En is er ook geen arbeidsovereenkomst, maar een leerovereenkomst. Juist. Nou ja, goed, de minister heeft ervan gezegd... ik ga boetes opleggen, ik wil het niet hebben. En nu gaat het gevecht dus aan. Ja, wij gaan het gevecht aan. Overigens niet alleen met het stoutfonds. Maar er, lopen ook, er loopt in ieder geval één rechtszaak op dit moment. En de volgende die zit er ook aan te komen. Dus we zullen ook alle juridische middelen inzetten. om hier tegen het geweer te blijven. Hebt u al contact gehad met de minister van Onderwijs, Marja van Besterveld? Nee, we hebben geen contact gehad met uh, Van Bijsterveld. Maar we, hebben wel, uh, we weten ook niet of dat zo zinvol is. Want mevrouw Van Bijsterveld heeft op camera voor Vara's ombudsman verklaard... dat uh, zij dit probleem zal oplossen. Ja. Overigens heeft haar voorganger uh, minister Rauwvoet dat destijds in 2010 ook alles gezegd. Ja. Dus uh, vervolgens is er ook nog eens heel veel druk gekomen vanuit de vakbeweging... vanuit de werkgeverskant, vanuit de MBO-raad. Ja. Uh, er is eigenlijk een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus uh, uh, ja, waarom wordt dit niet geregeld? Ja. U zegt, nou ja, dan betaal ik de boetes wel. Inderdaad, dan zeg ik, dan betaal ik vooralsnog de boetes wel. Want kijk, ik snap ook wel dat we hier niet eindeloos mee door kunnen gaan. En bovendien zou het ook een buitengewoon slimme manier zijn... om een bezuinigingsprobleem van het kabinet op te lossen. Ja? En daar zijn wij natuurlijk ook niet voor. Nee. Dus ja, wat is eigenlijk de daadkracht van uw maatregel? Nou, wij denken dat met deze maatregelen... en kijk maar wat er, wat er nu gebeurd is. Kijk, de gemeente Amsterdam heeft nu gezegd... Ja. dat zij die stageplaatsen aan gaan bieden. En uh, let wel, toen wij het Stoutfonds introduceerden vorig jaar... hebben zich ook al dertig bedrijven in één gemeente gemeld. Ja. En als u het heeft over daadkracht... kijk, de daadkracht voor ons zit hem in eerste instantie vooral in... dat de jongeren die op dit moment in dit, met dit probleem te maken hebben... dat die, dat die een, een oplossing geboden wordt. En ja. dat is het eerste doel wat we al bereikt hebben. Goed. Dat het tweede hoger gelegen doel is dat deze wet veranderd wordt... Ja,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 Lente in Bloemhof. Alle, alle nieuwe begin is moeilijk. In Bloemhof, dames en heren, wonen veel Bulgaren. In loondienst werken mogen ze niet als ZZP'er werken wel. Of als straatkrantverkoper, hoort u in deel 4 van Lente in Bloemhof. Gemaakt door Marham van Attenveld. Fundatia Bulgarië. Sof de directe een kleine honderd vooral Bulgaarse straatkrantverkopers zitten bij elkaar in een zaaltje in de wijk Bloemhof. Aan het woord is de Bulgaar Martin Shirkov, adviseur-consultant van de stichting Bulgaria. Die stichting geeft sinds een jaar het straatjournaal uit. Ze startte daarmee toen de inmiddels te reguliere Rotterdamse straatkrant Bulgaren uitsloot als verkoper. De mensen die u hier nu ziet, precies al die mensen, diezelfde mensen kochten het straatmagazin. Selatin Selatinov is de 26-jarige zoon van adviseur Martin. Ook Selatins zus en moeder zijn actief bij de Stichting Bulgaria. Mijn familie kwam heeft mij hier gebracht in uh, 1998. Selatin was nog maar 12 jaar oud toen vader Martin in Nederland asiel aanvroeg. Werken mocht vader niet. Maar in het Oud IJzer wist hij voor zijn gezin een aardige boterham te verdienen. Laten we gewoon eerlijk zijn, het geld stond gewoon op straat. Je hebt geen baas, uh, het mag, het is niet uh, iets crimineels. En toen dachten alle Bulgaren, oké, okay, we gaan uh, al die oude ijzer van de straat ophalen en verkopen. Vanaf 2001 mochten Bulgaren vrij reizen en besloot het Bulgaarse gezin in Nederland te blijven. Vader en zoon verdienen nog altijd de kost met de handel in ijzer. In, uh, in het begin was het gewoon zo dat ik van de straat gewoon, uh, oude wasmachines oppakte en ging verkopen... Maar uh, ik ben wel wat uh, een stap zeg maar, uh, naar voren gekomen. Ik, ik koop nu van het bedrijf. Ik zal geen merken noemen. Ik kom met een kwitantiebon met alles. En ik verkoop het naar een betere prijs. Een lange rij. Bulgaren staat voor een deur. En achter die deur daar liggen stapels met het straatjournaal. U verkoopt de straatkrant? <laughs> ja, tuurlijk. Hoeveel uh, straatkranten per dag? 20 tot 25 per dag. En wat verdien je per krant? Ik heb 90 cent gekocht en 51 verkopen. Je koopt ze voor 90 cent, verkoopt voor 1,50 euro. Dus je maakt 60 cent per krant winst. Dus 20 kranten, dat is 12 euro. Ja. Voor een hele dag werken? Ja, natuurlijk. Dat is niet veel? Ik kan niet anders. Ik wachtte voor die moment nog hoeveel, bijna anderhalf jaar. In 2014... Mag ik hier. Mag een Bulgaren werken? Ja, ik daarom blijf in de winkel, daarom wachten voor die moment. Maar bela belangrijk, daarom iedere dag veel contact met Nederlandse mensen. Dit is uh, belangrijk voor mij. Daarom is Nederlandse taal leren. Dus is eigenlijk uh, integratiecursus ja, voor u. Ja, eh? Ja? Maar uh, waar slaat u? Huurhuis. Heel klein huis, maar is goed. Wat betaal je dan? euro. Uh, 50 euro per maand. Maar wacht even, maar u vertelt net... ik verdien 12 euro per dag met die straatkrant. Dan moet je 30 dagen werken... Ja, maar... en dan heb je nog niet eens een uur bij elkaar. Ja, ik, ik met vrouw, niet, niet alleen. Je bent tweeverdiener? Ja, ja twee tuurlijk. Ja. Alleen ik kan Dus niet. uw vrouw en u, ja. allebei verkopen ja. de straatkrant? Ja, ja, ja, ja. maar soms... ze uh, andere... En ja, als jij lang op een plek bent, dan de kennen die mensen wel jou en willen ze zelf jou helpen. Zeg maar. Dan krijg je klusjes, waar ja, je ook weer voor betaalt. andere ander brood geven, groenten, anders, ook goed. Ja, Nederland mensen zijn heel aardige mensen. Aardige mensen? Ja, ja. tuurlijk. Dus... Dan zie je mensen binnenkomen met een plastic zakje met muntjes en een briefje van vijf. Ja. Ja. Bij elkaar gesprokkeld om weer een nieuwe voorraad te kunnen ja. kopen. Ja. Hoeveel mensen heeft u aan het werk? Tussen de 200 en 250 mensen. Die mensen die werken niet voor mij, die werken voor hunzelf. Mm -hmm. De meeste verspreiders die wonen ook in de Bloemhof. Dus... Omdat hier nou eenmaal veel Bulgaren wonen? Ja, in Bloemhof wonen wel heel veel Bulgaren. Niet alleen straatverspreiders. Ook uh, die mensen hun eigen bedrijf hebben. ZZP'ers, uh, zelfstandige ondernemers. Als de Bulgaarse verkopers van het straatjournaal weg zijn. blijven de mensen van de Stichting Bulgaria achter. Ze praten over de misstanden bij de huisvesting van Bulgaren. Iemand, voorbeeld. Martin. Kom jij, woon hier. Ik heb één kamertje voor jou. Achter. Woon jij met jouw vrouw, met jouw kinderen. Maar die plantage. Witplantage. Witplantage, precies. Witplantage. Jij moet verzorgen in deze huis. En jij woont gratis. Mijn naam is Anatoly Angelov. De van de Bulgaren die hier kwamen zijn van uh, Pratsok uh, Turks. Dus daarom zijn ze hier. En die, wat wou ik zeggen, deze mensen maken ze gebruik van hun. Want ze misbruiken. Ze werken wel voor weinig geld. Zwaar. Vind 20, 30 uh, euro per dag. Bij de Turk of Marokkaan. En die Turk die heeft een sociale woning gekregen. En tien Bulgaren zijn daar woning te wonen. Dus iedereen betaalt 200. 100 te verhuren. Ja. Op te verhuren voor 200 of 200 per persoon. Dus jullie uh, kunnen we wel rekenen wat er gebeurt. Waar aardig uitgebuit. Ja, en dat is eigenlijk die, die, die, belt die belt van mijn kant weet je, als een Bulgaar hier in een Bloemhof in Rotterdam. Rijkhalsend kijken de Bulgaren uit naar het jaar 2014. Want dan, eindelijk, zullen Bulgaren officieel mogen werken in Nederland. Tot die tijd is er de marge van de samenleving en de misstanden die daarbij horen. Je mag niet uh, hier blijven. En hoe ga je die rekeningen betalen dan? Ja, morgen in lente in Bloemhof, Ella Vogelaar, die krijgt te horen dat haar Vogelaargelden nooit bij de bewoners terecht zijn gekomen. En dat stemt haar... Niet verdrietig, een beetje boos, uh, want dat was dus absoluut niet de bedoeling. Maar verdrietig is er niet, hoort u morgen. Vragen en opmerkingen zijn welkom op goedemorgennederland.nl Straks, NS-personeel is bang voor Koning in de Dag. Eerst nu de Tumor. hier is Henk Spaan. De actualiteit gaat me vaak net iets te vlug. Het relletje rond minister Leers is alweer vervluchtigd in onze democratie van de sociale media en de talkshows. Ik kom er graag op terug. Leers is een liegbeest, mag ik het zo uitdrukken? En nog wel erger ook dan een simpele leugenaar. Al kan ik me niet voorstellen dat hij daarom weg zou moeten van Geert. Over die arme Mauro, al eerder misbruikt door paardenfluisteraar Bleker, zei Leers dat hij weg moest omdat hij had gelogen. Toen Mauro namelijk tien was, had hij ergens de naam van zijn moeder ingevuld... in plaats van die van zijn vader. Dat noemt Leers liegen. Man komt notabene uit Limburg. Omdat Mauro had gelogen, moet hij straks weer weg van Leers. Opzouten het land uit te beginnen met Limburg. Leers ontkent dat hij Mauro had bedoeld. Een paar uur later liet Nieuwseur een bandje horen met het bewijs van de leugen. In de Tweede Kamer lazen ze de tekst voor... En Leers blijft maar niet eens niet eens roepen. Hij denkt dat we gek zijn. We hebben het over dezelfde slimmerik die een bungalow kocht in Bulgarije... en vervolgens aan de stom verbaasde Bulgaarse overheid vroeg... of ze er op zijn Limburgs geen jachthaventje bij konden bouwen. Dat zou de prijs van de bungalows geen kwaad doen. Knipoogje erbij, zoals Leers het gewend in Limburg... Toen alles misging met die bungalows, failliet en zo... vroeg de burgemeester van Maastricht aan de president... of er niet iets kon worden geritseld. Zo deden ze dat nu eenmaal in het brons eikenhout. De gemeenteraad vond toen, de gemeenteraad van Maastricht... dat leersgeloofwaardigheid was aangetast. Zou het? In de zaak Mauro is leersgeloofwaardigheid alweer aangetast. Hoe bestaat het, hè? Iemand die liegt is nu eenmaal per definitie niet geloofwaardig. En Leers is een leugenaar, een jokkenbrok, een pseudoloog, een liegbeest en een fabuleur. Sinds hij in Bulgarije is geweest, hebben ze daar trouwens een meldpunt Limburg. Exbaan <lacht> was dat. Morgen het dochtertuneu van Cisca Dresselhuis. 5 voor half u luistert naar de Cairo op Radio 1. Conducteurs en machinisten zijn bang voor Koninginnedag. Vorig jaar liep het op 30 april op de stations Eindhoven en Den Bosch... namelijk helemaal mis. Het treinpersoneel werd bedreigd... en er werd geprobeerd conducteurs voor de trein te gooien. En daarom eisen de medewerkers nu van de NS... dat die er alles aan zal doen om herhaling te voorkomen. Wim Eilaert, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de vakbond VVMC, dat is de vakbond voor rijdend personeel. Wat moet de NS doen? Nou, en eerst moet er in ieder geval ervoor zorgen dat de veiligheid gegarandeerd is. Uh, beter als, uh, als vorig jaar. Hoe? Want is het inderdaad uh, vreselijk uit de hand gelopen daar. Ja, hoe, hoe moeten ze dat garanderen? Nou, ik denk dat je in ieder geval ervoor moet zorgen dat, uh, uh, dat er genoeg ondersteuning is voor, de, voor het rijdend personeel en voor de mensen die op de perrons werken. Er moet genoeg materieel zijn, dat mensen uh, toch ook goed uh, aan- en ook weer afgevoerd kunnen worden. Maar vooral die ondersteuning natuurlijk door uh, politie, uh, uh, uh, verdere beveiligingsorganisaties, etcetera, eigen service en veiligheid is natuurlijk van groot belang. Ja, maar de NS gaat toch niet over politie-inzet of wel? De NS kan afspraken maken met, uh, met politie-inzet en zeker op Ja, Wat nou als het allemaal niet uh, naar uw zin is? Nou, wat wij gaan doen, we gaan een meldpunt openen. Uh, naar aanleiding van de, uh, de ellende vorig jaar in, uh, in Eindhoven en uh, in der Bosch. ...waarop mensen dat ook kunnen melden op het moment dat zij op in de dag tegen zaken aanlopen die gewoon niet kunnen... Dan, uh, ...dan verwachten wij dat ze ons dat ook laten weten en dan gaan wij direct met een S in contact om dat op te lossen. Als er dingen misgaan? Ja, absoluut. Ja, ja, maar dan is het natuurlijk al gebeurd. Ja, maar goed, kijk, het meldpunt zal uh, ergens volgende week in het leven worden geroepen als mensen ook het idee hebben dat... Uh, zoals ook in Eindhoven en in Den Bosch uh, bestaat dat, uh, uh, dat de maatregelen niet voldoende zijn die, uh, die genomen moeten worden. Dan kunnen ze ons dat natuurlijk ook melden. En dan zullen wij op centraal niveau met de Ns ook aan de tafel gaan uh, uh, om het erover te hebben. Ja, ik ving ergens in de berichtgeving op vanochtend dat jullie dan dreigen de treinen überhaupt niet te laten rijden. Nou, kijk, NS-personeel uh, gaat niet snel staken. Het belang van de reiziger staat, uh, staat altijd voorop wat daar aan gaat. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, als je in zaken komt zoals vorig jaar gebeurd zijn in, uh, in Eindhoven en Breda, uh, en waarbij de veiligheid niet meer gegarandeerd is, uh, dan kun je mensen niet in laten werken. Dus? Dan zou dat eventueel kunnen. Dus dan verlaat u gewoon de trein? Wat zei u dan? Verlaat u gewoon de trein? Nou ja, moet je luisteren. Kijk, die veiligheid die moet gegarandeerd zijn. Dat is van ja. belang. En er is, er is geen organisatie die zijn eigen mensen in, in, in onveiligheid brengt. Nee, maar ja goed, kan, kunnen de spoorwegen 100% garantie afgeven? Dat kan toch niet? Je weet al nooit wat er gaat gebeuren. Je kunt het, het maximale en optimale doen om je veiligheid te garanderen. Maar 100% garantie kan natuurlijk niemand afgeven. Wij, wij willen ook graag die maximale veiligheid. En we willen ook graag van de spoorwegen zien dat ze dat ook, dat ze dat ook doen. Dat ze dat ook uh, gaan regelen, dat soort zaken. Ja, en dan uh, mocht dat niet zo zijn of onvoldoende. Zijn, gaat u eerst nog een rondje praten en als het allemaal niks uitmaakt, dan zet u gewoon de treinen stil. Als ze uh, in het alleruiterste geval, hè, en als de mensen echt in gevaar komen, dan, uh, dan moeten die mensen in eerste instantie voor hun eigen veiligheid kiezen. Dat vinden Nestor overigens zelf ook. En dan zet u dus de treinen stil. Dat zou het uiterste geval zo kunnen zijn. Wim Heinert van de vakmond VVMC. Ik dank u wel. Graag gedaan. Bijna half elf einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kero.nl en u kunt ons ook volgen op Twitter. En dat is uh, zo'n hekje, hashtag GML Radio. Daar vindt u uh, alle informatie over deze uitzending. En kunt u ook reageren, mocht u daartoe de behoefte voelen. Ik kijk op een kleine monitor op een meter of tien afstand... en ik zie slingers hangen in de bus van Prem. Dat heeft vast niks te maken met de amnestiewet, ben ik bang, eh, Prem. Nee, Sven, die slingers zijn gehangen. We hebben nieuwe medewerkers, Nick en Mario. En die hadden de bus helemaal opgeknapt. En die vonden dat de bus iets vrolijker moest zijn. Ik had die slingers ook pas na drie dagen door. Dat is een beetje een probleem. Nee, wat, wat me erg aan het hart gaat, uh, Sven, dat, dat weten heel veel mensen. En jij is onderwijs. En ik vind het belachelijk, ik vind het echt belachelijk hoe in Nederland ons belastinggeld verspild wordt in het onderwijs. Meneer Hogeboom, dat mag ik toch wel zeggen. Dat de hardwerkende leraar en lerares voor de klas te weinig geld krijgt. Ja, hoor, dat ik okay, zeggen. Iemand van de Onderwijsbond die het met me eens is. En we gaan het hebben onder andere luisteraars over Villa Primair in het Gooi. Daar staan we ook in Bussum. Dat is de school die er een rotzooi van heeft gemaakt. En dan moet het weer door belastingbetalers geld hebben. En natuurlijk, als je over onderwijs praat, heb ik mijn vriendje Jasper van Dijk van de SP. Want dat is een partij die tenminste durft te zeggen. En in 2008 al voorspeld had dat dit allemaal zou gebeuren. Maar niemand wil nooit naar ze luisteren. Dus luisteraars, bent u begaan met onderwijs? En wilt u nou echt weten of wat u eraan kan doen? Als Gewone hardwerkende Nederlander. Blijf luisteren, maar we gaan eerst naar de Bourgondische stem van de goed onderwezen Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Advocaat Spong wil tegen Suriname een klacht indienen bij het VN-comité voor de mensenrechten. Hij hoopt dat het comité het land veroordeelt. nu het parlement akkoord is gegaan met de omstreden amnestiewet. voor verdachten van de decembermoorden. Spong zei dat in Goedemorgen Nederland van de KRO. In de Tweede Kamer is teleurgesteld gereageerd op het besluit van het Surinaamse parlement. Zorgwekkend en een zwarte dag, vinden regeringspartijen VVD en CDA. En de PVV vindt dat de 28 parlementariërs die voor de wet stemden Nederland niet meer in mogen. De SP vindt dat Nederland niet te hoog van de toren moet blazen, omdat de rol van Nederland niet altijd even fraai was. De inflatie was in februari voor de derde maand op rij 2,5 Al sinds de zomer van vorig jaar is de inflatie vrijwel stabiel, blijkt uit cijfers van het CBS. Verse groenten en benzine, maar ook gas, stroom, koffie, alcohol en tabak zijn duurder geworden. Computers, software en huishoudelijke apparaten werden goedkoper. En Syrische troepen hebben volgens activisten in verschillende delen van het land een offensief ingezet... om voor het ingaan van de wapenstilstand aanstaande dinsdag nog zoveel mogelijk terrein te winnen. Er zijn meldingen van felle gevechten in twee steden in het noorden in de buurt van Aleppo. Turkije meldt dat er in de afgelopen 24 uur bijna 900 Syriërs naar Turkije zijn gevlucht. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. We viel op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Daar staat tussen Nieuwegein-Zuid en Knoop het Oude Rijn vijf kilometer. En er zijn de problemen bij de spoorwegen. Want tussen Tilburg en Den Bosch rijden door een aanrijding geen treinen. De vertraging is ruim een uur. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradacationen. ...zijn in financiële nood, zoals Amarantis in Amsterdam en Villa Primair in het Gooi. Bij deze schoolbesturen is het uit de hand gelopen en nu mogen wij, de belastingbetalers, de puinhopen van de Rian betaalde onderwijsmanagers en toezichthouders opruimen. En denkt u dat een van deze bestuurders, die vaak uit leden van politieke partijen bestaan, aangesproken worden? Nee hoor, de heren en enkele dames vullen hun zakken elders weer uit ons belastinggeld. Daar reken je op de inspectie van onderwijs. Deze heeft informatie over de financiële positie van scholen. De inspectie kan ons toch waarschuwen? Pas op, zet uw kinderen niet op Villa Primair of Cova scholen, want die hebben gigatekorten. Nee hoor, dat doet de onderwijsinspectie niet, die zwijgen. Dus is er nu de situatie, luisteraars, dat er tientallen schoolgroepen in zware financiële problemen zitten? Dat een beperkt aantal mensen dit weet, maar dat u... Ouders van kinderen en de belastingbetalers deze wanprestaan, die deze wanpresterende onderwijszakkenvullers financieren niet mogen weten wie het zijn. Daardoor kun je deze schoolbesturen doormodderen en krijg je amarentische toestanden met tekorten van honderden miljoenen euro's. Luisteraars, het roer moet om. De onderwijsinspectie mag niet meer zwijgen. Ik zeg minister Bijsterveld, laat de inspectie alle scholen die in financiële problemen zitten openlijk bekendmaken. Niet wachten tot het jaarverslag gepubliceerd wordt, nee. Zodra er berichten zijn dat de schoolbestuur financiële tekorten heeft, het meteen duidelijk en onomvloers belden op de website van de inspectie. Wat vindt u luisteraars? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapens-ntr.nl en de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primetime. Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid SP. En luisteraars, voor alle duidelijkheid... ik heb gestemd op de Socialistische Partij bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen... dus dat er geen misverstand daarover is. Jij ja, en we kennen elkaar goed. Je hebt in 2008 al vragen gesteld waarbij je Amarintis en Villa Primair al noemde... omdat je je zorgen maakte. Hoe wist je dat? Nou, we hebben toen een, een inventarisatie gemaakt van scholen... die bezig waren met schaalvergroting. En dat heeft hier natuurlijk mee te maken. He. De schoolbestuurders die dus bezig zijn met, uh, met zichzelf uh, belangrijk te maken... en het geld niet te besteden aan onderwijs, maar bezig zijn met fusies. Ah. En daar kwamen we deze scholen tegen, dus zodoende. Maar dus alleen maar omdat je al weet bijna... Kijk, het is 2008, we leven nu 2012. Amarintis was al twee jaar, he, tw tw 2009 financiële problemen. Villa Primair ook al twee jaar. Dus in 2008 weet jij gewoon... Op grond van de ervaring dat als ze gaan viseren, dat die scholen. En ho hoe kan dat? Ja, dat is het, het, het. En het pijnlijke daarbij is dat ook de inspectie vaak heel veel dingen weet. Mm -hmm. uh, maar niet ingrijpt. Uh, dus die zaken die worden allemaal netjes op papier gezet. En uh, er worden rapporten geschreven en zo. Maar het onderwijs heeft in Nederland van oudsher nou eenmaal een grote vrijheid. En dat betekent dus dat deze bestuurders in hun gefuseerde megascholen enorm veel ruimte hebben... om zelf te doen wat ze willen. En de minister leunt achterover. En die zegt, ja, dat is de vrijheid van onderwijs, dat mag. Maar het is de vrijheid die wel betaald wordt uit ons belastinggeld. Precies. En daarom is het natuurlijk van de zotte... dat die schoolbesturen zo hun gang kunnen gaan. Ik vind dat we veel duidelijker moeten gaan zeggen... dat geld moet naar het klaslokaal... en dat moet niet naar allerlei prestigeprojecten. Oké, okay, nu is mijn vraag. Er zijn een heleboel schoolgroepen die ook... In de financiële problemen zitten, waar we van kunnen verwachten... dat die volgend jaar in de openbaarheid komen, of later dit jaar. Vind je niet dat de inspectie die deze gegevens heeft... ze al meteen duidelijk openbaar moeten maken en moeten zeggen... naming en shaming, die school, zoveel tekort, dat is het gevaar? Ja, nou, dat is het minste, eerlijk gezegd. Want natuurlijk moet je als uh, ouder, als leraar, iedereen moet weten... Wat, hoe staat deze school ervoor? Hoe is de financiële toestand? Het is belastinggeld. Dus daar moet, er is niks geheimzinnigs aan. Laat gewoon weten hoe je ervoor staat. Dat is één. Maar vraag twee is natuurlijk... hoe komen die scholen in de problemen? Ja. Dat geld wordt verkeerd besteed. En daar uh, zou je de echte discussie over moeten voeren. Namelijk dat er veel strenger wordt gekeken wat er met dat geld gebeurt. Meneer Hogeboom, u bent uh, van de Algemene Onderwijsbond. Jullie hebben een website waarop je precies kan zien hoe rijk een school is. Of hoe arm. Ja, dat is zo. Die, die website heet Hoe Rek is Mijn Schoolbestuur. Okay. En wij maken gebruik van de officieel uh, geopenbaarde cijfers via het ministerie. En dat betekent dat we eigenlijk met dezelfde cijfers achteraf kunnen constateren... wat de ontwikkeling is van de financiële positie van scholen. Oké, okay, u hebt nu nog steeds de jaarcijfers van 2010. Want u wacht totdat de inspectie de jaarcijfers van 2011 vrijgeeft. En de inspectie geeft die pas vrij nadat de scholen het hebben opgestuurd... met accountantscontrole. Dus dat we ergens al in mei... En dan worden kindertjes al ingeschreven. Ja, dat is zo. We lopen dus heel erg achter. Ja, want ik heb bijvoorbeeld de koofvaardenscholen in Almelo... die hebben financiële problemen. Ik ben daar gaan kijken, daar staat er alleen. Je moet bijna een halve deskundige zijn. Want je moet de rentabiliteit, kan je zien, dat ze zeg maar geld verliezen. Maar dan hebben ze nog steeds op papier een eigen vermogen van anderhalf miljoen. Maar dat was in 2010. En nu in 2012 merken we dat die koofvaardenscholen helemaal in de problemen zijn. Ja, dat klopt. Dat kun je ook zien aan de cijfers van deze school waar we het de hier over het he? hebben. Ja. Dus een grotere omzet, dus meer geld komt binnen. Tegelijkertijd wordt de balans verkleind en het eigen vermogen neemt ook af. Dus je kunt je afvragen wat er eigenlijk gebeurt op zo'n school. Oké, okay, luisteraars, en daarom wil ik dat de inspectie alles meteen openbaar maakt. Wilt u dat ook, uh, bel me dan op 0800 121 U mag ook langskomen, luisteraars. We staan in Bussum aan de Fortland tegenover de Emma School. Dat is een onderdeel van de Villa Primair scholengroep. Een scholengroep is zware financiële problemen. De tweets kunnen naar Hekje, Primtime, Radio 1. Oh. Niels Rood, u bent gemeenteraadslid voor D66 in Eemnes. Mijn redacteur Fatima Baja is al weken bezig met Villa Primair waar dus de Emma School in Bussum een onderdeel van is. We wilden de uitzending maken... waarin we specifiek op de rotzooi bij deze scholengroep in zouden gaan. De wethouder van de gemeente Bussum... die uit deze financiële Titanic wil stappen... zou eerst welkomen, toen niet. De directeur van dit zinkende schip zou eerst welkomen, toen niet. En zelfs leden van de medezeggenschapsraad... dat zij ouders van kinderen die hier op school zitten... willen niet praten op de radio. U bent de enige die dat wil. Mijn complimenten daarvoor. U bent gemeenteraad lid voor D60 EMS. Kunt u de luisteraar kort en snel uitleggen wat er met Villa Primair precies aan de hand is. Ja, bedankt voor de complimenten, maar het is natuurlijk heel logisch... als je het over belastinggeld hebt, dat daarover uh, openbaarheid is. Het is openbaar onderwijs, dat woord zegt het al. Uh, het is jammer dat anderen daar niks over willen zeggen. Wat er hier aan de hand is, is deze school doet het heel goed. Deze, dit, dit zijn drie scholen in Bussen, maar er zijn in totaal 28 scholen... die het he allemaal stuk voor stuk uh, goed doen. Um, maar uh, ze zijn gefuseerd. Het is een grote stichting geworden. En er zit in uh, huizen een uh, bestuurder. Als eerste wat hij deed, een bestuurder. Heeft hij twee managers aangenomen. Die dus nooit een school van binnen zien. Ja, Ze komen op bezoek, maar ze staan niet voor de klas. Dat is jammer, dat kost geld. Um, en uh, wat er toen bleek, toen deze uh, stichting ontstond uit een fusie. Was dat er allemaal lijken uit de kast kwamen rollen. Die, die stichtingen hadden elkaar eigenlijk bedot. Dus er, moest, er, was, er stond veel meer personeel voor de klas. Wat op zich nooit een probleem is. Dan in de begroting stond. En uh, dat bleek al snel, en dan moet je ingrijpen. Nou, dat kan je dan op verschillende uh, manieren doen. En een van de problemen die uh, ontstaat, is dat dat allemaal zo verborgen en stiekem mogelijk gebeurt. En dan uh, kom je eigenlijk ook vaak wat negatiever in de beeldvorming dan nou per se nodig is. Um... En ik vind dat het, uh, het directeur-bestuurder van Villa Primair uh, veel meer openheid had moeten betrachten. Wij kregen een, een vertrouwelijk stuk. Dat heb ik samen met de PvdA direct in Eindhoven gemaakt, uh, Maar dan ook meteen natuurlijk voor alle uh, gemeenten. Want je kan het niet alleen in EMS open, openbaar maken. En uh, toen kwam, wilde hij er niet langskomen en noem maar op. En dan krijg je heel veel ruis op de lijn. Terwijl, uh, nou, Bussum heeft daarvan gezegd. De wethouder daar, die veel ervaring heeft met schoolbestuur. Ik wil eruit. Ik vind het onduidelijk. Ik krijg geen cijfers. Ik krijg een mooi filosofisch verhaal over onderwijsvernieuwing. Allemaal prima, maar ik wil eruit. Voor de duidelijkheid, wat ik erg een compliment voor die wethouder wilde maken. Maar ja, ze is nu met ziekteverlof en een vervanger wil ook niet in de uitzending. Die kwam, toen die Zevers kwamen, zei die wethouder. Een VVD-wethouder, Jasper. In uh, Bussum. Die zegt: Jongens, dit is een rotzooi. Ik kreeg geen Zevers. Bussum stapte eruit. Duidelijk gezegd. De, en toen brak de paniek los bij al die bobo's bestuurders. Want ineens werd er van alle kanten benaderd dat hij druk op die wethouder uitgeoefend Allerlei operaties, stiekems vanuit zo, Hoe kan het dat zo'n schoolbestuur zo machtig is, meneer Rood? Nou, dat zijn koninkrijkjes. En ze hebben nog net geen eigen postzegel en een eigen uh, vlag. Maar dat is wat ze proberen te creëren. Je ziet dat in allerlei sectoren, maar nu dus ook in het onderwijs, jammer genoeg. Uh, vroeger had je gewoon een gemeenteambtenaar die het openbaar onderwijs in de gaten had. En als het een kleine gemeente was, deed hij misschien ook nog cultuur of, of ja. jeugdwerk. En dat kon allemaal niet. En dat werd aan gemeenteraden verkocht als efficiënter. Dan is één bestuurder, die geven één keer goed salaris... maar dan uh, doet hij al die scholen. Uh, en in de praktijk zie je dat daar. Dus hij-sessies, managementlaagjes, allerlei uh, experimenten... geldverslindende dingen. Nou, uh, en als ze dan bezuinigd moet worden, zeg ik begin daar. Dan kom je er misschien dat niet mee, maar dat doen ze maar nooit. Maar Villa Primair geld nog steeds, want ze zitten in een geweldig mooi duur kantoorpand. Ze gaan niet lekker bij een school zitten in een, een dingetje. Want dan komen die kleine kinderen voor hun voeten lopen. En ze zijn flitsende managers. En luisteraars, natuurlijk hebben we de onderwijsinspectie hierover vragen willen stellen. Maar ze willen niet mede, meewerken. Een medewerker van de inspectie vertelde aan mijn redactrice Fatima Baya. Dat de onderwijsinspectie Villa Primair niet onder financieel toezicht heeft gesteld. Wel is er contact geweest. En dan stelt Fatima de simpele vraag... ...klopt het dat Vila Primair miljoenen tekort komt? En dan is het antwoord van de inspectie... ...er zijn geen aanwijzingen dat Vila Primair... ...over 2011 een miljoenen tekort heeft. Ja, terwijl op de wel. website van Vila Primair... ...dat staat terwijl de gemeente Busselmetwee... ...de gemeente Eemnes, de gemeente Naden... ...hoe kan de onderwijsinspectie het niet weten? Ja, nou, ik heb er trouwens wel moeite voor moeten doen... om dat allemaal boven water te krijgen. Ja. Uh, dat is uiteindelijk gelukt. Dus nu staat ook op de site van gemeente Innes bijvoorbeeld een rapport... een externe deskundige rapport waaruit blijkt dat ze over 2011 een miljoen tekort komen. Ze hadden heel veel op de bank. Dat was een, uh, een ander uh, probleem eigenlijk. Er is in de jaren hiervoor heel veel opgepot in plaats van uitgegeven. Maar nu is er eigenlijk te laat ingrepen. Die bezuinigingen waren al lange tijd uh, bekend. En er is gewoon uh, doorgegaan met salarissen uitgeven. Daar hebben een heleboel kinderen natuurlijk les van gehad. Dus uh, dat is niet erg. Uh, maar je moet wel uh, tijdig en op tijd de tering naar de neering zetten. Maar wat gaat Villa Primair nu doen? Waarvoor laten we ze nooit failliet gaan? Zo, uh, als Amarant of Villa Primair, laten ze failliet gaan. Lekker, beurt, makkelijk. Ze willen zodra het om salaris gaat van de bestuurder... dan zeggen ze marktwerking. Nou, kapitalisme is toch... als je tekort hebt, dan ga je failliet. Ja, dat klopt ook niet. Kijk, elke gemeente moet, moet zorgen voor openbaar onderwijs... Ja. binnen de gemeentegrenzen. Dus ja. uh, als het misgaat... Komen ze toch bij ons, bij de gemeenteraad, voor geld? Ja, bij nee, de beginnen we met een nieuwe stichting. Gaan die, gaan die om mij, nee, we beginnen met een nieuwe Stichting. Ja. En laat die oude Stichting lekker failliet gaan met hun schulden. En dan komt die nieuwe stichting die voor 1 euro de Emma school weer opnieuw opkomt, met een nieuw bestuur. Waarin beschaafde mensen gaan zitten. Met een kleine managementlaag. De schooldirecteur gewoon weer kleinschalig. Ja, bussen wacht dat dus niet af. Die trekken ja. dat naar de gemeente toe. Dat kan prima, zoals het ja. vroeger. En zo lang is dat niet geleden. Die deskundigheid is er heus binnen zo'n gemeentelijk ja. apparaat. En dat zouden we in andere gemeenten ook kunnen doen. En daarover zal de komende maanden besloten moeten worden. Okay. Meneer Ben Hogeboon, u bent lid van het dagelijks bestuur van de Algemene Onderwijsbond. Kijk, nu met die leraren. Wat me mateloos irriteert. Waarom gaan jullie als Onderwijsbond niet staken tegen al die managers? En zeggen, laat de leraren het geld krijgen in plaats van al die uh, uh, uh, voorzitters van de raad van bestuur. Uh, daar heb je weer regio managers, daar heb je weer locatie managers. Het zou, het zou iets moois zijn. Kijk, uh, mensen zijn natuurlijk afhankelijk van hun leidinggevende... en van de organisatie waar ze werken. Dus ze hebben ook persoonlijke contacten ermee. Nu is het ook niet zo dat het in hele onderwijsland uit de hand loopt. Dus je moet nou, kijken naar dat Ik heb van Jasper van Dijk van fusies en ik heb nu uit betrouwbare bron dat er ongeveer 40 scholen zijn. Van de 1700 besturen zijn ja. er 40 scholen waar de problemen Schoolgroepen zijn. Schoolgroepen, hè? Want ja. één schoolgroep heeft vaak 20 scholen onder dat. zich. Ja, ja, maar daar gaat het dus om. Hè? Ja. Dus wel in proporties kijken. Neemt niet weg dat er heel veel misgaat op het financiële ja. managementterrein. Heel veel. Waar het vooral misgaat, is dat er in de scholen en in de besturen zelf helemaal geen goede checks en balances zijn als het gaat om de besteding van de middelen. Ja. Als je het hebt over marketingcampagnes. Als je het hebt over megalomane projecten. Als ja. je het hebt over investeringen in de toekomst. Ja. Dan kan het best zijn dat op de balans van die school... een heel positief resultaat staat. Zoals bijvoorbeeld bij Arkes in, in het zuiden van het ja. land. Waar heel veel gespaard is om in de toekomst... een groot project te financieren. Terwijl dat geld natuurlijk uit de klas gehaald wordt. Nu... En weggehaald wordt eigenlijk bij de kinderen die goed onderwijs verdienen. Daar wordt flexpersoneel ingehuurd. Daar worden mensen zonder de bevoegdheden ingehuurd. Omdat die goedkoper zijn. Om alleen maar die school draaiende te houden. Waarbij de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan. Dat zijn de problemen. En dit is dus wat Jasper uh, ook zegt. Je moet achter de feiten kijken. je moet dus in de school kijken. Van hoe die besteding en die allocatie van de middelen Maar dan tot stand komt. moet er toch transparantie zijn. Het eerste wat die schoolbesturen doen zodra ze zitten. Is allerlei jargon. Vroeg. Nou, ze doen nog meer. Philip nee, Primair heeft de statuten doelbewust veranderd. Die zijn dus eerst goedgekeurd door alle gemeenteraden van de betreffende gemeente. Daarna wat er bij de notaris gepasseerd is... daarin werd de hele gemeente, de rol van de gemeente en het toezicht... werd gewoon eigenlijk doorgestreept. Doelbewust. Ja. Dat kan niet anders. Of er in ieder geval is er geen verklaring over gekomen. Dus er wordt echt doelbewust die controle uh, uitgeschakeld. En uh, ja, ja, dat maar, wordt nu wel gerepareerd, want we zijn ook niet gek. Maar, ja. dat, uh, maar Jasper van Dijk, kijk, hoe kan? Dit is echt een voorbeeld. Want luisteraars, er zijn een paar mensen die snappen... vroeger was je gewoon een openbare school en dan was de wethouder verantwoordelijk. Ze hebben daar nu stichtingen tussen gezet. En die stichtingen die beheren dan al die openbare scholen. Wat ik niet snap, Jasper van Dijk, dan komt er zo'n stichting... Kunnen jullie in de Tweede Kamer geen regels stellen dat bijvoorbeeld bestuurders niet meer mogen verdienen dan de balken en de norm. Kunnen jullie geen regels stellen dat uh, uh, uh, ze verplicht alles openbaar moeten maken? Ik doe mijn best. Ik doe, <coughs> Ik doe al jaren mijn best met dit soort hele normale regels. Die balken en de norm die komt er nou gelukkig aan. Het zou eens tijd worden. Uh, dus dat die bestuurders niet meer kunnen verdienen dan, uh, dan de premier van Nederland. En dat zijn vaak bestuurders uit CDA-huizen. Partij van de Arbeidhuizen en een enkele VVD'er. SP'ers zijn er heel weinig en die 66'ers weinig. De, de verzuiling is springlevend in het, in het bestuurdersland van onderwijs wat dat betreft. Maar let op, ik bedoel, we hebben inderdaad minister Marja van Bijsterveld van het CDA. En die gelooft wel degelijk heel erg in die vrijheid van schoolbestuurders. En Om die de zijn... zakken te vullen. Uh, in feite wel, ja. Ik kan niet anders zeggen. Dus als ik zeg, van, zullen we eens een keer regels maken... over de besteding van het onderwijsbudget... dan ja. zegt ze, nee, meneer Van Dijk, dat moeten de bestuurders zelf weten. Nou, dan krijg je de gevallen zoals in Nijmegen, Heerlen, Amsterdam. Het geld gaat naar stenen in plaats van naar docenten. En naar heen Oké, ik heb een heleboel telefoontjes. Meneer Schoonderwald, u bent voorzitter van de MR. Welke miedes, eh, MR, Miedeseggenschapsraad, bent u voorzitter van? Ja. Van welke school bent u eh, voorzitter van de MR? Van op de openbare school in Arnhem. In Arnhem. Okay. Uh, ja, Arnhem, hebt oké. U, hebt u via de medezeggenschapsraad wel inzicht in de financiële positie van uw school? Uh, ja, en dat is precies mijn punt waarom ik belde. Um, de onderwijsinspectie controleert achteraf. En als je goed wilt sturen, moet je vooruitkijken. Je kunt niet ook niet achter, de fiets, achter voor op je fiets gaan zitten en kijken waar je heen uh, fietst. Dus je moet vooruitkijken, daarom pleite, zou ik ervoor willen pleiten om die MR om een stevige basis te geven. Want daar in de MR zitten de vertegenwoordigers van ouders en team, die volgens mij de primaire controleurs zijn van wat een school, maar uh, in een GMR, wat de besturen doen. Wat is de GMR? Wat is een GMR? Dat is een gemeenschappelijke eh, meezegging. Okay. Meneer Hogeboom knikt ontzettend hier. Ja, zijn hoofd valt bijna vast erop, Meneer Hogeboom van de Onderwijsbond. Nou, dit is het punt dat ik net probeerde te maken. Intern zijn vaak de verhoudingen checks en balances niet goed op orde. Dat betekent dat medezeggenschapsraden vaak heel veel moeite moeten doen... om de juiste informatie te krijgen op tijd. En dat ze ook nog de expertise binnen kunnen halen... om die juiste informatie goed te kunnen interpreteren... en een discussie te voeren met het bestuur... over welke richting, gewenste richting uh, de school en het bestuur uit wil gaan. Meneer Schoonderweld, ik, uh, ik, ik heb het donkerbruine vermoeden... dat uw schoolbestuur er financieel goed voor staat... en dat ze een grote transparantie bij u uh, geven... Nou, dat, niet helemaal. Uh, dat moet je opeisen. Transparantie okay, hoe... zit is, is nog ver te zoeken, maar je moet je als MR, als GMR, dus stevig opstellen tegenover een bestuurder. Heb en u... gewoon vragen en eisen om inzicht. Hebt u genoeg wettelijke mogelijkheden of moet Jasper Van Dijk vragen dat u sterker, uh, meer bevoegdheden krijgt? Nou, dat, dat laatste denk ik. Denk ik denk dat het best heel goed zou zijn als de, de wet mee op scholen uh, uh, nog meer stevige basis geeft aan MR en GMR. N. Om uh, die controlerende, de primaire controlerende taak uh, te verdedigen, Jasper van Dijk. Wij zitten aan de voorkant van het proces. Ja, ik ben het zeer met u eens. Kijk, het is ook vaak zo dat een, een medezeggenschapsraad uh, nog te weinig instemmingsrechten heeft, hè, maar alleen adviezen mag geven. Precies. En je Precies. moet ook kijken naar uh, die besturen zoals van Amarantus. Die zitten dan in een kantoor op de Zuidas. Terwijl die medezeggenschapsraden, die zitten dan op die scholen. Die afstand is vaak veel te groot. Ja. Dus je moet echt wel zorgen dat voor kleine scholen, zodat die medezeggenschapsraad ook echt inspraak heeft. Meneer, meneer Schoonderwaard, hartstikke bedankt voor het bellen. Luisteraars, voor de mensen die niet weten, Amarantus is de CDA-scholengroep met alleen maar CDA-bestuurders die honderden miljoenen euro's uh, uh, hebben kwijtgemaakt. En nu is die man die daarvoor verantwoordelijk is, meneer Mollekamp. Kan je me dat dat uitleg, Jasper, van Dijk geeft nu een baantje bij een ROC in Tiel, geloof ik. Deze man, die dus een totale puinhoop heeft gemaakt... van Amaranthus schoolbestuur met 30.000 leerlingen rondom Amsterdam... die heeft nu, doodleuk, weer een baantje in Tiel bij een andere school. En ik heb tegen de minister gezegd, dat moet u simpelweg verbieden. En dat doet ze niet. Meneer Hogeboom van de Algemeen Onderwijsbond, wat doet u eraan? Want uh, die, die, die school waar hij zit in Tiel, daar gaat het ook al niet meer goed, hè? Ja, dat is juist het probleem, hè? Daar hebben wij helemaal niets over te zeggen. personeel trouwens ook niet. Het is een raad van toezicht functionerend bij dat ROC waar die nu werkt... die die uh, persoon aanneemt. Maar dat zijn weer ja, zeker CDA-vriendjes. Dat, dat kan ik nee, niet je, bevestigen. Ik, ik, wat, maar ik kan er toch wel wat, wat pet niet bij. Kijk, je kunt de stelling hanteren... dat zelf, uh, hetzelfde als bij de Raad van Commissarissen en Bedrijfsleven... Ja. de Raad van Toezicht, Constructie in het Onderwijs... de Governance Code en dergelijke... dat dat Old Boys Networks zijn... dat het mensen zijn die elkaar kennen... en dat vaak ook mensen zijn die elkaar het handboven over Ik wil houden. geen krachttermen gebruiken... maar je zou kunnen zeggen dat ze denken... dikke en het woord begint met de L en het eindigt op een L... en het heeft één klinker ertussen... Lol. en dan een, een, een vinger omhoog... Want het is toch een belediging van het Nederlandse volk... dat iemand die 100 miljoen schuld maakt... en met kinderen tussen toekomst in Amsterdam speelt... omdat hij op een Zuidas wil zitten. Dat hij nu bij Tiel gewoon weer in de topfunctie zit... en iedereen zijn bek houdt. Ja, ik heb dus ook in het uh, NOS-journaal gezegd... dat wij dat onverteerbaar vinden. Ja, onverteerbaar. En vervolgens <güls> lacht hij u uit en vult deze zakken. Nou, misschien deze persoon wel. Maar de druk wordt natuurlijk vele malen groter. Zowel op het parlement als op de minister... om hier iets aan te doen. Ik heb ook gezegd, Prem laat Amaranthus, laat deze mega scholenkolos uh, nu het breekijzer zijn... om dit systeem met raden van toezicht en raden van bestuur... die elkaar de hand boven het hoofd te houden, om dit systeem gewoon te doorbreken en het anders te gaan doen. Laat ze failliet gaan. En ik vind dat er een, een, een ondernemerskamer... Uh, luisteraars... Wat, uh, u moet mailen naar uw Tweede Kamerleden. We gaan al die onderwijsspecialisten uh, hun namen... Uh, op de site zetten en hun mailadres. Want je moet... Amarintis moet failliet gaan. En alle bestuurders, al die CDA'ers... moeten vervolgd worden voor de ondernemerskamers... wegens het swanbeleid. Want je kan niet 100 miljoen schuld hebben. Meneer Dieren, Dieren? sorry, ik word een beetje boos. Ik moet dat niet doen. U bent oudere, leraar, Goedemorgen, zegt u het maar. Nou ja, wat mij opvalt meneer, is dat uh, er bij u aan tafel geen uh, ouders zitten. En die ouders dat zijn toch eigenlijk de eerste consumenten. Ja. En wat mij altijd opvalt is dat uh, in het onderwijs, uh, als het bij dit soort debatten zijn... ...de belangen van de leraren die zijn heel goed vertegenwoordigd. Het is dus in een krachtige bond. Ja. Waar zijn alleen nou de belangen van de ouders? Ik en heb... hoe wegen die belangen van de ouders door? Meneer Diederen, ik heb de medezeggenschapsraad van Villa Primair... ...hebben we gevraagd om te komen. Ja. Twee mensen en ze willen niet... Dus kijk, ik kan mensen ook geen pistool op hun hoofd halen... om te zeggen, kom in mijn ja, bus. Weet u hoe dat komt, meneer Frem? Weet u hoe dat komt? Nee. Dat komt omdat ouders dus uh, niet een soort... onafhankelijke consumentenorganisatie hebben. Zoals je wel hebt als je gewoon, uh, zeg maar... Een, een, uh, iets in een winkel koopt... Maar... dan is er een onafhankelijke consumentenorganisatie. Die is er voor ja. ouders niet. Maar Niels Looz, de EEMNES. Namens D66 wil u antwoorden. Niels? Ja, namens naam mijn dochters. Want uh, waarom zou ik niet ouder zijn eigenlijk? Um, kijk... Ouders kiezen gewoon voor een school. En als een school het goed doet en er zijn geen uh, wol donkere wolken boven... dan kiezen ze voor die uh, school of dat een openbare is of een andere. Nou, weet weten wat het is, meneer? Ja. Op, het dat, op het moment dat je als ouder een keer uh, iets hebt in het beleid van de school... waarvan je denkt dat is belangrijk om er aan te doen... dan wordt je op hele fijne manieren wordt duidelijk gemaakt... dat je in een afhankelijke positie zit. En nou, dat, dat is maakt onterecht. het heel ingewikkeld. Dat is fout. Oké, okay. meneer, meneer Diederen, welk vak geeft u? Uh, scheikunde. Op een middelbare school? Op een middelbare school. En mijn belangen als leraar zijnde... Ja. die uh, worden goed behachtigd door de Algemene Onderwijsbond. Die doet dat prima. En wat ik vaak merk is dat er een groot verschil zit... in die belangen tussen leraren... En, uh, en nou ja, mijn andere rol is dan als ouder. En ik zie daarvan een gespanningsveld. Meneer Biederen, dan ik, ik, ik, ik dank u... behalve voor het bellen... voor het feit dat u domme kindertjes... dag in dag uit leert... hoe de wereld in elkaar zit met scheikunde... wat een heel belangrijk vak is. Ja, kinderen, de kinderen op mijn school zijn niet dom. Alle nee. de halve Nee, Ik wou u zeggen... toen ik op de middelbare school begon... was ik heel erg dom. Maar door leraren als u ben ik heel erg slim geworden... waardoor ik nu uit mijn nek kan kletsen... en mijn zakken kan vullen met belastinggeld. Dus ik, ik dank u hartelijk meneer Diederen en, en alle andere leraren. Als lid van de MR op de school van mijn zoon is mijn ervaring dat veel bestuurders daarvan uit de onderwijsachtergrond zijn terechtgekomen en financiële gebrek aan kennis hebben. Ze kennen het jargon maar kunnen geen begroting lezen. Dat uit zich onder andere tot veel geld uitgeven aan zaken waar men geen verstand van heeft gebouwen, onderhoud, ICT en vervolgens bezuinigen op zaken die men wel begreep, leraren. Hoezeer er ook vaak wordt voor gepleit om onderwijsmensen het onderwijs te laten leiden, geen managers... het probleem is vaak dat een echte operationeel financieel manager in het team juist ontbreekt, Wim Brouwer. Um, uh, Jasper van Dijk, we hebben nog tien seconden. Hoe kan je ervoor zorgen dat, uh, uh, dat, dat we veel meer in het openbaar brengen... zulke foute schoolbestuurders en de medezeggenschapsraden sterker worden? Nou, heel simpel. We kunnen gewoon als Tweede Kamer tegen de inspectie zeggen dat ze al die cijfers openbaar maken. We kunnen de medezeggenschapsraden meer rechten geven. En tot slot zou ik willen zeggen, zorg gewoon dat de overheid verantwoordelijk is voor de lerarensalarissen en voor de gebouwen. Dan kunnen die scholen zich met onderwijs bezighouden in plaats van met financieel management en prestigeprojecten. Nou, ik dank jullie alle drie hartelijk luisteren. We zullen er nog veel meer hierover bespreken. Ik ga het vaker terug laten komen. Maar mail uw Tweede Kamerleden, praat met uw gemeenteraadsleden, want u hebt wel degelijk uitvoer. Primtime is een programma van de NTR. Gaat u alsjeblieft naar de website, want er zijn heel veel reacties die ik niet in de uitzending kon zetten. Morgen zijn we er weer. Tot morgen, Namaste. dag. NOS Radio 1 Journal. Wat is de stand van zaken op dit moment? Laat ik het anders vragen. Laat ik het sympathiek vragen opnieuw een lange dag van argumenten voor en argumenten tegen. We gaan ons de komende dagen weer misselijkheid aan eieren. Ja, nou, dat wordt nog wat. Dit heeft ook een hele hoge fun-factor. Ja. <laughs> voorzitter, ik vind het een genante discussie. Ik word er bijna emotioneel over. Rara, ja, ja. hoe kan dat? Hoe wordt er bij jou op die kritiek gereageerd? Ik kan je op een briefje meegeven dat dit nog wel een keer te sprake gaat komen in de Kamer? Ik vind u een van de betere journalisten, meneer Vullings, maar ik heb alles al gezegd. S Ochtends van zes tot half tien met Marcel Oosten en Lara Rensen. En smiddags tussen half vijf en half zeven met Tim Overduik en Lucia Carasso. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven... of zomaar een toespraakje op een bruiloft. Overtuigend presenteren of voor de wegspeechje, leer je met de training Spreken in het Openbaar. Kijk op spreek.nl. Dat is spreek.nl.